In Amsterdam zijn de 3FM Awards uitgereikt, de publieksprijzen van 3FM-luisteraars voor Nederlandse muziek. Grote winnaar is de band Raccoon. Ze wonnen in de categorie Beste Artiest Pop, Beste Album en Beste Single met het nummer No Mercy. Whalen sleepte de 3FM Award voor Beste Zanger in de Wacht en Beste Zangeres werd Ilse de Lange.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 Buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren. In de nieuwste jurkjes van topmerken. Pastels, grafische prints, looks. Wekamp.nl heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst Yes! Kijk deze zondag live op je tv naar PSW AZ. Bestel deze eredivisietopper op sigo.nl slash tv op bestelling. Hey pa, weet jij nog dat wij vroeger altijd gingen vissen? Goed nieuws.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 Voor degenen die nu pas inschakelen, dan denkt u, hé, hey, lekker langs de lijn om 10 uur. Maar we zijn al om 8 uur begonnen vanavond. Want eerder op de avond speelde de graafschap tegen FC Utrecht. Eindstand eind 3-0. En Vitesse wint in Venlo met 3 tegen 1. Maar er is één wedstrijd nu nog live aan de gang. En daar gaan we nu naartoe bij Bas Tichler, Aden Haag tegen FC Groningen. De tweede helft is een paar seconden geleden begonnen. ADO leidt met 1-0 door de goal in minuut 38 van Ficiento. ADO komt weer via Omeru. En een voorzet die in de buurt van het doel komt... maar daar onschadelijk wordt gemaakt door de Groninger verdediging via Sparf. En dan over de zijlijn beland. De eerste warmlopers bij Groningen hebben zich ook al gemeld. Daar is in ieder geval zoek te onderscheiden, de Koreaan. Want ja, 1 0 en dan zal je wat moeten... Als hij de bal meeneemt en kan schieten vanaf de rand van het strafschopgebied dan kan het maar zo 2-0 zijn ook. Maar hij vergeet eigenlijk vooral dat laatste. Verstrand, verstrikt, raakt verstrikt moet ik zeggen. Een beetje in de drukte op de rand van dat strafschopgebied. Zo krijgt Groningen wel weer de bal. Nu zelfs via een vrij schot na een overtredentje van ADO. Geen wissels gezien. En een slechte vrij schot nu van Groningen van achteruit wordt gemist... door de mensen die zeg maar, net over de middenlijn de voorste lijn vormen. Dan valt die bal een beetje tussen Texera en Tadic in... Wordt uitverdedigd door Ado. Gaat dan weer over de zijlijn. En dan mag Burnett vanaf de linkerkant gooien. De linksback dus van FC Groningen. Die krijgt de bal terug. Geeft hem dan aan Sparf. Sparf terug naar de keeper. Immers loopt door. Keeper niet in de war. Sparf speelt. Die wordt op zijbed dan ook wel opgejaagd. Die is wel in de war, want ziet de uitweg niet meer. En trapt de bal dan gewoon hoog weg. Onder druk nog van de sherry, die daar dus goed werk verricht. En zo krijgt Ado een ingooi. Het gebeurt allemaal in het begin van de tweede helft. Bij een 1-0 voorsprong voor de thuisclub. Wordt straks vervolgd. We gaan even terugblikken. Gisteren eindigde voor PSV de strijd om het landskampioenschap... normaal gesproken zou je in deze doldwaze competitie moeten zeggen... in en tegen RKC Waalwijk. Niet alleen werd er met 2-1 verloren... ook kreeg de ploeg van Philip Cocu te maken met twee nieuwe blessuregevallen... namelijk Kevin Strootman en Erik Pieters. Beide vielen zich geblesseerd uit en werden vandaag medisch onderzocht. Liep heel Eindhoven afgelopen weekend nog in Polonaise... na het winnen van de KNVB-beker. Vandaag stonden de kopjes heel anders in de lichtstad. Je hoort een verslag van Matthijs Westraat. De nederlaag van gisteren tegen RKC heeft er hier flink ingehakt. Eindhoven heeft slecht geslapen. Toch, meneer? Ja. Het is, uh, het is niet, uh, niet goed, hè. Maar ja, volgend jaar een nieuwe kans. Toch? Ja, en dan komen de spelers één voor één naar buiten. En dan uh, staan alle kopjes echt op onweer. Er wordt niet getraind op het veld vandaag. Het is een bosloop. Dat is gebruikelijk. dag na de wedstrijd. Uitlopen. En dat gebeurt ook nu. Boys, ja, kom maar boosje, even lopers, Dan ja. elkaar blijven. Tien minuten na de spelers komt Filip Cocu pas naar buiten, maar hij wil niet praten. Wie wel wil praten is Jermaine Lens. Nou, ik begin sowieso met een, met een raag naar bed gegaan, want je hebt, je hebt een wedstrijd verloren van RKC. Met alle respect voor RKC, die hebben het gewoon goed gedaan gisteren. Alleen wat wij er tegenover gezet hebben, dat is veel te weinig en daardoor verlies je die wedstrijd eigenlijk. En vanochtend stond ik met hetzelfde gevoel eigenlijk op en uh, op de club aangekomen. Ja, heerst toch wel een beetje het gevoel dat je, dat je gisteren uh, te weinig gebracht hebt om, uh, ja, om de wedstrijd te winnen. En ook het gezicht van aanvoerder Ola Toivonen spreekt boekdelen. Ja, ik ben teleurgesteld op, op mezelf en, en op het team natuurlijk. En uh, ja, het is dus, uh, heel jammer dat ik uh, dat niet uh, maximaal presteren na na de mooie wedstrijden tegen Herakles en, en niet uh, ja, op dezelfde manier gisteren. Ja, nou, dat is een beetje het verhaal van de dag. Iedereen baalt. Het is over, het is uit. Geen kampioenschap meer voor PSV. Dit is eigenlijk uh, on-PSV. Ja, is dat zo? Dit mag gewoon niet? Dit mag gewoon niet gebeuren. Nee, met, uh, met zoveel miljoenen aankopen, etcetera. dat mag niet van een provincieclubje als RKC uh, zo spelen... en ja, drie punten helemaal uitlaten. Dat is uh, heel inderdaad. Het is nu al klaar, hè, het kampioenschap? Ik uh, denk wel dat het klaar is. Ja, ja, natuurlijk. Kijk, er is natuurlijk altijd nog hoop. Maar uh, ja, dan moeten toch wel gekke dingen gebeuren. Gene van Alden, dit is wel een week van contrast, hè? Ja, precies. Uh, de, ene, uh, de ene dag ben je blij en de andere dag verdrietig. Hoe heb je gisteren beleefd? Ja, ik denk dat we de eerste helft goed begonnen. We vonden steeds een uh, vrije man. En uh, ja, daarna werd het eigenlijk steeds minder. En uh, gaven er steeds meer... Uh, voor om in de wedstrijd te komen. De ja, tweede helft ging het eigenlijk gewoon fout. En, uh, we maken twee goals achter elkaar en dan is het moeilijk om nog de wedstrijd te winnen. Had je die drie punten eigenlijk al een beetje ingecalculeerd? Nou, dat niet. In de voetballerij uh, is niks zeker. En vooral na de bekerfinale heb je gefeest. En dan is, het, uh, dan is het vaak moeilijk om nog je focus te zetten op de wedstrijd daarna. Maar, dus uh, ja, daar hadden we rekening mee gehouden. Dat... Uh, dat we niet zouden, moesten verslappen en uh, gewoon een spel moesten spelen. Hard moesten werken om de drie punten, drie punten mee naar Eindhoven te nemen. Alleen, ja, dat is niet gelukt. Kampioenschap is nu al klaar, hè? Ja, ik denk het wel. We worden uh, ja. nog wel heel vreemd lopen om uh, kampioen uh, te worden. wat wordt nu het nieuwe doel. Is dat toch die tweede plaats? nou ja, zeker. De tweede plaats dat is voor de Champions League. En, uh, ja, ik denk dat dat nog het hoogst haalbaar is. En uh, ja, wat ik net zei, het moet, moet heel uh, vreemd lopen om nog kampioen te worden. En ik hoop het wel, alleen ik hou er, niet, ik hou er geen rekening mee. En uh, ja, ik het, we moeten gewoon ons richten op de tweede plaats. Conclusie, blijf blijft spannend, alleen een ander doel. Ja, precies. Goed uitgelegd. Ja, de day after in Eindhoven dus treurigheid alom. Dat is het verhaal. Erik Pieters mist zaterdag de topper tegen AZ en is mogelijk langer uitgeschakeld. De international is in de wedstrijd tegen RKC Welweek geblesseerd geraakt aan zijn rechtervoet. En de linksback stond eerder dit seizoen vanwege een breukje in dezelfde voet maandenlang aan de kant. Uit voorzorg is de rechtervoet van Pieters in het gips gezet. En na het weekende is er meer duidelijkheid over de ernst van de blessure. Trainer Philip Cocu mist tegen AZ mogelijk ook Kevin Strootman. De middenvelder heeft al enkele weken problemen met zijn knie. En tegen RKC moest Strootman de strijd staken. Bas, jij zit bij ADO, maar we kijken al vooruit, want het komt al heel snel. We zijn nog geen koffers aan het pakken, maar oranje. Het is allemaal binnen een aantal weken dat de voorbereiding en alles begint. Dan heb ik de namen van Pieters en Strootman nu even bij PSV genoteerd. Dan zet ik daar ook nog even van de wiel die teruggekomen is van een blessure. Van Bommel last van zijn rug. Snijder speelt bijna nooit. Avelay is fit verklaard, maar heeft nog geen ritme. En bij Robben weet je het nooit. Het is Dan wel niet een veel... grote lijst, hè? Dan zou ik niet te veel kleren in je koffer doen. Nee, maar dit is wel een waanzinnige lijst, hè? Nou, het is een probleem en dat uh, heeft natuurlijk de bondscoach al een tijdje zien aankomen. Bert van Marwijk, want die heeft uh, natuurlijk het hele jaar is al geconfronteerd met allerlei problemen en blessures. Maar als je zo vlak voor het EK eerst het goede bericht hoort, bijvoorbeeld van Affelay. Want dat ziet er natuurlijk wel weer goed uit. Maar dan allemaal dit soort tegenvallers, ja, dan kan ik wel voorstellen dat hij wat minder goed slaapt. Op de achtergrond even kijken naar Corner van Groningen trouwens. Want ADO Groningen is bezig en is 1-0 nog altijd voor ADO na 52 minuten. Maar de hoekschop van Bos. Wordt door Ado makkelijk onschadelijk gemaakt. De bal komt wel weer terug. Dan wordt Texera denk ik ondersteboven gelopen door Koen, maar dat mag. Want Van Sigem, die er bovenop staat, zoals eigenlijk al de hele wedstrijd, heeft dat goed beoordeeld. En aan de linkerkant wil Groningen dan opnieuw gaan aanvallen. Maar via toedoen van Visser loopt die aanval spaak. Maar Nederland zelf om daar nog heel kort op teruggekomen, te zal zich zo langzaam maar zeker wel wat ik zeggen, op het blessurevlak van zijn beste kant moeten laten zien. Want je zal toch vroeg of laat als bondscoach knopen moeten doorhakken. En ook nou ja, als echt straks trainingskampen in Lausanne en zo beginnen... met de laatste oeverwedstrijden, ook ergens naartoe willen werken. En dan moet je wel fit zijn. Immers, Paasje, ja, net niet goed genoeg. Zo vloeien Oranje en ado Groningen door elkaar. Dat heeft in niveau werkelijk niets met elkaar te maken. Want het niveau van deze wedstrijd is niet best. Groningen heeft de bal en wil Texera bereiken. Die nu wel met een aardig hakje de bal in één keer meegeeft aan Bos. Die geen buitenspel staat. Of dat misschien wel staat, maar er wordt niet voor gefloten. Dan gaat hij in het daar waar hij aankomt ogenblikkelijk liggen. En kijkt hij naar de scheidsrechter die het gebaar maakt. Sta maar weer op, want hier trappen we niet in. Groningen zet nu wel wat meer druk. En ADO loopt eigenlijk in het begin van de tweede helft vooral naar achteren. Daar komt de ploeg weer van Groningen. Maar uh, dit keer is Luis Pedro mee, de rechtsbek. Die wil hem voorzet geven of schieten. Dat blijft een beetje hangen. Maar de bal komt niet voor het doel en gaat via een van de ADO-verdedigers over de achterlijn. En levert dan Groningen een hoekschop op. Dat is al de tweede na rust. De zesde in totaal. Dat onderstreept dan wel dat de ploeg van Pieter Huistra... zo langzaam maar zeker wat meer opschuift in de richting van dat doel van Coutinho. Die dus nu afwacht... Op dat wat Groningen in petto heeft met die hoekschop veel mensen. Dan wil Sparf koppen, dat lukt niet. Texera wil dan naar de bal die Ado eigenlijk wegwerkt. Dat lukt wel, maar die bal ligt alweer buiten het strafschopgebied. Dan moet Tadic hem opnieuw zien voor te brengen. Dat lukt ook. Dan wordt hij weggekopt door uh, Omeru. Opgevangen opnieuw door Tadic. Zo komt Ado echt een beetje in de problemen Als de bal via Supu Sepa opnieuw over de achterlijn gaat. En dus opnieuw een hoekschop voor FC Groningen. Groningen dat in de eerste helft werkelijk één keer gevaarlijk is geweest nadat de keeper... Van Ado eigenlijk verkeerd timed bij een vrije schop. En de bal door Bakuna wordt overgekopt. Wat nu in de tweede helft niet zozeer gevaarlijk is, maar wel dreigend. Dus nu al met de derde hoekschop in korte tijd. 55 minuten gespeeld. 1-0 de voorsprong voor Ado. Keeper komt, Coutinho en pakt. En dat doet hij uitstekend. Nou loopt Toornstra ogenblikkelijk weg. De diepte in. Wordt daarbij gehinderd door Bos overigens. In de hoop dat de keeper dan snel kan gooien. En dat er een counter kan komen. Dat lukt niet, omdat Coutinho het niet ziet of niet wil zien. Er komt nu wel een diepe trap, maar daar staat dan. Van ADO weet niemand om dat op te vangen. Zo krijgt Groningen de bal makkelijk weer terug. En komen we toch langzaam maar zeker in een wat andere wedstrijd terecht heb ik de indruk. Omdat Groningen wat meer energie in het duel steekt. De tegenstander wat meer opjaagt. ADO bovendien wat eerder geneigd is om nu naar achteren te lopen in plaats van naar voren. Kortom, de tweede helft zou nog wel eens wat spanning ook van Groningse kant kunnen opleveren. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is 1-0 voor ADO Den Haag. Eerder op de avond eindigt de wedstrijd tussen het Graafschap en FC Utrecht in een 3-0 overwinning. Maar Jeroen Elshoff is niet laf. Eerst gewoon de winnende trainer, maar dan ook de verliezende trainer. Dus in gesprek met Jan Wouters. Ik denk dat je een hoop had verwacht van deze wedstrijd, maar niet dit. Nee, klopt. Uh, we hebben maandag nog in de kleedkamer gezeten met Zalle. Uh, en. Uh, erover gaat, wat gaan we nog de rest van het seizoen doen? Er zijn nog zes wedstrijden waarin we de punten kunnen pakken. We hebben nog een klein kansje voor de playoffs. En dan was iedereen overtuigd dat we daarvoor moesten gaan. En als je het dan vanavond ziet, ja, eh, dramatisch eigenlijk. Ik kan het niet anders zeggen. We hebben, eh, ik vind niet dat de graafschap het ons moeilijk heeft gemaakt, maar dat hebben we zelf gedaan, zonder enige overtuiging. Zonder enige wil om echt te winnen. Ja, ik vind het eigenlijk een schande. Laten jullie je aftroeven op een gebied... waar jullie eigenlijk het, juist zelf ook sterk in zijn? De beuker in gooien? Ja, dat vond ik nog niet eens zo... Um, meer het, het voetballende was zonder ene over, overtuiging. Uh, er zat geen idee achter. Uh, geen, geen, geen drang om, om echt te, te willen scoren. Uh, maar, uh, ik heb niet het idee dat we qua uh, strijd uh, over klas zijn. Ik vind niet dat uh, de graafschap het... Het ons echt moeilijk heeft gemaakt. Dat hebben we gewoon zelf gedaan. Als je in een kleedkamer zit om erover te praten, dat lijkt me serieus. En als je dan dit ziet, kan je het dan begrijpen? Nee, nee dat geef ik net aan. Kan je het ook verklaren? Nee, ook niet. Dat geef ik net aan. Ook wat we, waar we het maandag over hebben. En als ik dan uh, dit zie, dan, uh, dan begrijp ik het ook niet. Dan komt er een deel na rust, eigenlijk het eerste kwartier tot de 2-0. Waarvan ik denk, uh, nou, dit is een andere Utrecht dan voor de rust. Ja, we hadden we wat meer dreiging. Uh, uh, uh, Alexander Gerent erbij in de spits. Maar ik uh, vond nou niet uh, echt uh, dat we uh, tot kansen kwamen. Wel een beetje dreiging, maar niet meer dan dat. Ja, bij de 2-0 was het bij ons geloven. Wat nemen ze nou het meest kwalijk? Zo het goed toch? Nou ja, dat je uh, zit met z'n allen en dat je uitspreekt van jongens, we hebben nog een klein kansje en laten we ervoor gaan. En, en dan.. Uh, Zo'n voorstelling, dat nemen ze het meest kwalijk. Wat betekent dit dan nu voor de rest van het seizoen? Is het, is het verhaal over en uit? Is het uitvoetballen? Hoe zit dat dan? Nee, nee we krijgen VVV-bezoek en die zullen ook voor de laatste kans gaan. Dus dan zullen we anders tevoorschijn moeten komen dan we vanavond gedaan hebben. We staan op 23, 33 punten. Denk je dat dat nog niet genoeg is? De VVV komt op bezoek. Die staan vijf punten achter ons... en die zullen, ja, die zullen het gat willen verkleinen. Dus daar zullen we aan de bak moeten. Maak je je zorgen? Nee, uh, wel als we zo tevoorschijn komen als vanavond. Maar als we gewoon doen waar we goed in zijn, dan niet. Ik zou het hard nog even op de stand kijken. Want volgens mij is er een groot verschil tussen de en Utrecht wordt vervolgd. We gaan eerst naar ADO Den Haag weer. Daar uh, is nog steeds de voorsprong voor de thuisproeg. Bas? Ja, 1-0. Uurtje gespeeld. Hoekschop ook nu voor ADO. Dat even uit uh, de Groningse druk is ontsnapt. En dan maar meteen scoort ook. Het is 2-0. En de man die uh, doelpunt dan achter zijn naam krijgt... is dat nou uh, weer Vicento... Daar lijkt het wel op, of is het Omeru, de Nigeriaan, die rechtsback is, de hoekschot versierde na een korte 1-2. En al dacht te scoren, maar de bal uiteindelijk via Sparf aan de goede kant van de paal zag verdwijnen. Het is inderdaad Omeru die scoort. 18 jaar jong is hij, deze verdediger die krachtig met zijn hoofd naar de bal gaat en hem vervolgens in de kruising ramt. Nog wel even, uh, dat is leuk in herhalen te zien, een duelletje uitvecht met Bos van Groningen. Die krijgt nog een klein duurtje mee. En dat betekent dat er uh, een 2-0 voorsprong op de borden komt voor Ado Den Haag. Nou, dat komt de ploeg ongelooflijk goed uit. Dat gebeurt dus juist in een fase waarin Groningen wat uh, gevaarlijker, wat dreigender werd. Via twee kansjes van Bakuna in de buurt geweest is dus ook van dat doel van Coutinho. Maar nu dus moet toezien dat de eerste de beste mogelijkheid die Ado dan krijgt in de tweede helft er ogenblikkelijk 2-0... Op de borden verschijnt Kenneth Omeru, Nigeriaan, 18 jaar jong, rechtsback van beroep. Maar met uh, hoedschoppen, goed gebruik gemaakt van dat grote krachtige lichaam. Zet Ado op een 2-0 voorsprong. En nou ben ik benieuwd wat Groningen kan. Want Groningen begon dus al aardig aan de tweede helft nu. Via Burnett weg, bal voor de goal. Oh ja, dat is bijna meteen 2-1. voor uh, Via Bakuna. Maar die staat, terwijl die echt 4-5 meter van het doel voorkomen vrij staat. wel een klein tikkeltje met zijn rug naartoe. Als de... Als de voorzet vanaf de linkerkant komt, moet hij eigenlijk in één keer draaien en schieten. En schiet dan de bal een halve meter over. Dit was de grootste kans voor Groningen in deze wedstrijd. Groningen heeft twee behoorlijke kansen gehad en twee halfjes. Of het toeval is of niet, alle vier van Bakuna. Maar ze gaan er allemaal niet in. Dit had de 2-1 zomaar kunnen zijn. Dan was de spanning totaal terug geweest. Dat is nu, na een uur met die 2-0, natuurlijk niet het geval. Yeah. I put on the back of my bike and uh, we went riding down my old man Johnson's farm. I said, Now overcast days never turn me on. or something about the. Het blijft toch een bijzonder geluid van Prins met de Raspberry Bird. We gaan uh, naar Bas Tichler weer in uh, Den Haag. Uh, ja, Het is nog een tijdje te voetballen, maar ik heb het idee dat Groningen gewoon de kracht niet meer heeft. Ja, dat gevoel heb ik eerlijk gezegd ook. Ik uh, hoorde in het nieuws dat verhaal dat de wetenschappers in Delft dat elementaire deeltje hebben ontdekt. Eén van de elementaire deeltjes, dat lijkt Huistra, zou ik bijna zeggen, ook wel eens wat. <laughs> Ja, het is een beetje weg. En nou heeft Groningen natuurlijk... Ja, dat geldt eigenlijk ook wel voor ADO. Maar Groningen heeft natuurlijk ook totaal de vorm niet. Na de winterstop van de laatste zes wedstrijden sowieso vijf keer verloren. De enige winst in die periode was met de hakken over de sloot tegen Excelsior. Ze hebben na de winterstop in elf wedstrijden negen punten gehaald. Dat is natuurlijk wel echt heel weinig. En natuurlijk ook wel zo'n een baksteen op die ranglijst gekeld. Want er zit er gek genoeg bij die negen punten wel weer een 3-0 overwinning op PSV. Ook met een elftal wat heel veel afwezigen. Dat helpt bij Groningen ook niet. Ik vertelde al eerder... Als je gewend bent centraal achterin te spelen met Yves en Van Dijk... en je moet dat bijvoorbeeld vorige week doen met Kappelhof en met Luis Pedro... en dan nu weer met Sparf en Kappelhof is dan de komende wedstrijd zondag tegen Roda weer geschorst. Dat, dat wordt allemaal niet makkelijker. Dus het zit huistra ook niet mee, maar de geest is een beetje uit de fles. Want als je dit Groningen ziet voetballen, dan is het ook wat emotieloos. En vraag je je ook af of dat nou zondag tegen Roda plotseling weer anders kan. ADO is echt niet geweldig vandaag, maar ADO is wel in ieder geval bereid om de mouwen op te stropen. Ado is bereid om meer energie in de wedstrijd te steken en heeft toch links en rechts in ieder geval wat aardige dingen laten zien. Er staat dus met 2-0 voor, simpel op basis van het feit dat het gevaarlijker is geweest en in ieder geval kansen heeft gecreëerd. Balbezit voor smoller nu, het van de middenlijn, die twee tegenstanders in zijn rug heeft en de ruimte vindt bij Toornstra, korte combinatie. Toornstra krijgt de bal terug van Immers, maar verspeelt hem dan in de drukte. Dan kan Andersson met de bal aan de loop en heeft dan de ruimte gezien bij Bakuna aan de linkerkant. Die stond dus aan de basis van alle kansen, of aan de basis, aan het eind van alle kansen. Van FC Groningen Bakuna twee hele kansen, twee halfjes. Terwijl nu Raas, eh, ja, Molnerik een elleboog of niet per uitdeelt in het duel met Jarier. Dat ziet verder niemand, maar de enige die het voelt is Jarier. Die doet daar overigens niet kinderachtig over en zegt we spelen maar door, maar die krijgt echt in het duel een flinke tik. Terwijl bij Den Haag nu iedereen boos is omdat Vicento buiten spel zou hebben gestaan waar deel van het publiek toch tenminste aan twijfelt. Maar evengoed heeft Groningen de bal weer gekregen via Andersson opnieuw. Die dus uh, al sinds een tijdje controlerend speelt op dat Groningse middenveld. Dat uh, is al maanden het geval overigens. Natuurlijk eigenlijk vooral zijn carrière bij Groning begon als schaduwspits. Maar een halve linie is gezakt. Dat overigens wel naar behoren doet. En nu een vrije schop die die breed geeft aan Hiarie. Die dus weer overend is gekrabbeld naar die tik van Smolerek van zo even. Burnett aan de linkerkant van het veld. Dreigen, dreigen, dreigen. Dan de combinatie zoeken met Bakuna. Hij loopt zelf door. Krijgt de bal terug met een gelukje. Komt dan op de punt van het strafstofgebied aan. wil buiten om bij tegenstander Smolerek die mee verdedigt. Dat lukt niet. Immers verdedigt mee. Maar is dan vervolgens niet goed aanspeelbaar. Dan neemt Groningen weer over op 25 meter van het doel. Texera heeft een te grote draaicirkel om zich daar vrij te draaien. In de drukte net buiten dat... Stafelgebied van Ado Den Haag. zo kan Sherry overnemen. Die blijft rustig. Loopt tussen twee man door. Geeft de bal mee aan Toornstra. Toornstra is altijd rustig. En heeft een Pasenhuis die in de buurt komt van Vicento. Maar in de buurt is dat genoeg. Luis Pedro zet het lichaam ertussen. En schermt dan de bal af die die over de achterlijn wil laten lopen. Dat lukt niet. Omdat uh, uiteindelijk Ado daar toch nog via Vicento een voetje tussen krijgt. Maar die bal rolt dan weer voor de voeten van Groningen spelers. In dit geval van Burnett. Groningen heeft nog, kijken, 23 minuten... En het zal dus wel snel moeten. Zoek is in de ploeg gekomen voor Henk Bos. Misschien dat de Koreaan dan weer voor wat sensatie zou kunnen zorgen. Maar ja, 23 minuten is niet veel. Den Haag leidt met 2-0. Nog heel even over Tadic. de een nieuwe aankoop van FC Twente. Verzuipt hij mee met de hele ploeg van Groningen? Ja, daar kan ik kort over zijn. Ja, er blijft er op dit moment weinig van overend. Helemaal niks, nee. Wij gaan naar een stukje muziek. Oh, we gaan eerst wel even naar John van der Brom. Want die, dat is natuurlijk de muziek vanuit uh, het Arnhemse kamp. Uh, zijn ploeg wint. Een uh, goede eerste helft. En de tweede helft werd het allemaal iets minder. Maar een uitstekende overwinning. Dus staat er een glimlachende van der Brom. Moet u van mij aannemen voor de microfoon. Die drie punten waren echt hard nodig. Ja, als je uh, de potenties hebt die Vitesse hebben of heeft... Die, uh, die, die die zevende plaats vasthouden, uh, ook gezien de, de concurrenten... die, uh, die, die vol meespelen om, uh, om ook die play-offs te halen. Die hadden allebei gewonnen, RKC en NEC. Nou, dan weet je wat je moet doen en dat is winnen. En uiteindelijk hebben we dat gedaan. En, uh, op basis van de eerste helft vond ik ons echt ontzettend goed spelen. We hebben VVW alle hoeken van het veld laten zien... Uh, waar we alle tijd en ruimte voor kregen om dat te doen. Twee geweldige goals en uh, ja, een ongekende wilde eigenlijk... Je weet dat dat de tweede helft anders zal zijn. Ook omdat de trainer natuurlijk in de rust zijn dingen gedaan had. Je weet dat ze gingen wisselen. Je probeert wel aan te geven, blijf in de organisatie, blijf in de concentratie. En wat wij deden is dat we de tweede helft terug gingen lopen. VVV begon enthousiast... Het publiek ging erachter staan, die geloofden er nog in. En wij hebben ons daarin laten meeslepen. En al hetgene wat we de eerste helft goed gedaan hebben... dat heb ik de tweede helft wat minder gezien. Dat we achteruit bleven lopen, konden de bal niet meer vasthouden. Schoten de ballen weg en, en dan kom je niet onder de druk uit. Nou, dan scoorden ze ook nog eens een keer een goal... Dan krijg je hè, het geloof in de, in de ploeg bij VVV. Nou, daar hadden we heel veel moeite mee. En, ja, euh, ook omdat het lang duurde, omdat we zeker naarmate de wedstrijd voordelen wel de kansen kregen om eerder te beslissen. Dat gebeurde niet. Ja, dan blijft het euh, ja, zweet op de bank in dit opzicht van euh, als hij een keertje goed valt, dan kan hij zomaar vallen. en ja, Uiteindelijk gelukkig zeg ik bij in de laatste seconde dat hij uh, alsnog valt. Dan nou ben jij een uh, realistisch mens. Um, als ik naar de linksback positie kijk. En ik kijk even naar het Nederlands Elftal. Ik zie Buutner nog hier lopen en ik weet dat er zo uh, weinig linksback zijn in Nederland. Past die jongen het Nederlands Elftal? Ja, een dat dat overval je me een beetje mee moet ik zeggen. Ik vind wel dat Alex uh, ja, gewoon een heel goed seizoen draait. Hij heeft de eerste seizoenshelft uh, heel constant als linksback gespeeld. maakt een ontzettend goede ontwikkeling door... Vanavond vind ik ook absoluut de man van de wedstrijd. Als je, als je een goal maakt en een assist geeft... en verdedigend niet in de problemen komt... en voorop gaat in de strijd, en, uh, ja, maar kan blijven gaan... Ja, dan is daar heel veel, uh, heel veel voor te zeggen. Maar ja, ik vind het niet aan mij om te zeggen dat, uh, dat Lex nu het Nederlands elftal moet. Dat... Moet hij ook niet kiezen voor een plaats? Hij loopt nu die hele linkerkant te bestrijken. Nee, maar hij speelt linksback. We hebben... We hebben even geprobeerd met van Arnold linksback en Alex op linkerspits. Uh, maar uiteindelijk zijn we wel tot de conclusie gekomen dat, uh, dat Alex de linksback is van Vitesse. En, uh, we hebben nu 29 wedstrijden gespeeld en volgens mij heeft Alex daar twee of 23 wedstrijden gespeeld. Dus, en, en heel goed en, en volle tevredenheid van, uh, vanuit de staf. Dus, hij is, uh, maar hij is wel een speler die die hele linkerkant kan bespelen, kan bestrijken. En, ja, dat zit in zijn spel, dat zit in zijn enthousiasme. En dat zie je vanavond. Dus, uh, ik, ik geniet er ontzettend van, Alex. Bas, uh, Den Haag tegen Groningen. Zie je ook internationals? Nee, nee dat uh, is heel ver weg denk ik voor beide ploegen hier. Die laten dat in ieder geval vanavond niet zien. Hoewel, strikt genomen is nu een international aan de bal zelfs. Tim Sparf, international van Finland... Die weer op het middenveld is komen te spelen nadat Ivens, hersteld van zijn liesblessure, toch nog even mocht meedoen in deze wedstrijd. 20 minuutjes. Hier aan naar de kant. En dus kon Spar weer een linie doorschuiven. Die heeft een beetje ongelukkig staan verdedigen. Maar ja, dat doet hij ook normaal gesproken niet. Hoewel ik begrepen heb dat hij het in het Finse Nationale elftal gek genoeg weer wel doet. Niet in de duels tegen Nederland overigens, maar toch. Groningen staat met 2-0 achter tegen Den Haag, heeft nog een minuut of 18. Om wat te doen aan die achterstand. En uh, via Tadic komt er nu een aardige voorzet. Die wordt onderschept door de verdediging van Den Haag. Ten nauwe nood moet je erbij zeggen. Toornstra lichtelijk in paniek. Trapt dan de bal blind weg. En zo krijgt Groningen de mogelijkheid om de tegenstander vast te zetten. Op dat eigen strafschopgebied En op de eigen helft. Ivens dus net in de ploeg. Met een paas. Die uh, is lang onderweg. Die bal krijgt eigenlijk te veel hoogte mee. Moet Bakuna haar verlengen. Dat lukt niet omdat er verdedigd wordt door Koem. Bal tof voor de voeten van Burnett. Groningen zet nu wel veel mensen mee naar voren. Andersson die uh, kan schieten vanaf 20 meter. Heeft al een aantal aardige rustjes laten zien. Petter Andersson, maar dit schot dat uh, lijkt eigenlijk nergens op. Van 20 meter hoog over het doel van Coutinho. Die niet in verlegenheid is gebracht. Eigenlijk de hele wedstrijd nog nauwelijks in verlegenheid is gebracht. En uh, ook deze bal rustig kan gaan neerleggen voor een doeltrap. Kortom, Ado komt eigenlijk niet echt in de problemen tegen een uh, zwak... Bijna ongeïnspireerd FC Groningen. Waarbij je echt het gevoel krijgt dat de geest een beetje uit de fles is. Dat Groningen denkt, nou ja, we zijn eigenlijk wel veilig. Naar onderen toe kan ons niet meer gebeuren. Naar boven toe zullen we er wel niet meer bij komen. Dus waar maken we ons eigenlijk dit seizoen nog druk om? Ik weet niet of dat nou echt zo is, maar zo komt het wel over. 2-0 voor ADO. We gaan weer even terug naar die wedstrijd waarin Janiek Vilschut opviel. In ieder geval door het maken van een doelpunt. Hij sprak na de wedstrijd de verloren wedstrijd voor VVV. Wat uh, Ton Lokhoff in de rust heeft gezegd... kan hij dat niet beter voor de wedstrijd doen? Ja, nou ja hij heeft, uh, heeft het wel zo gezegd. Alleen in de tweede helft pakten we het wel op en in de eerste helft niet. Ja, en als je het daarover hebt... ik zie jou in de eerste helft uh, van rechts komen... en ik heb jou al een aantal keren constant aan de linkerkant zien spelen... in andere wedstrijden, daar ben je toch veel beter? Uh, ja, ik voel me wel uh, fijner uh, ja, op uh, de linkerkant. Alleen, ik waarvan wel vannacht dat ik van rechts uh, zou spelen... en Brian vanaf links... Dus uh, dan probeer ik dat ook gewoon zo uh, goed mogelijk in te vullen. Alleen lukte het vandaag niet uh, zo heel goed. En uh, ja, daar, daarna is het omgeswitst naar de linksbuiten. En toen ging het wel iets beter. Iets beter, aardig doelpunt. Beschrijf door nog eens even. Ja, ik uh, werd een bal ingespeeld op, uh, op Marzal Meuwens. En hij verlengde hem. En toen uh, kwam de bal er tussen uh, Garcia en mij, geloof ik. En uh, ik tikte hem volgens mij net uh, door zijn benen in. En toen kon, liep ik één op één met de keeper. En toen schoot ik hem ver ook. Dat gevoel wat je dan hebt, eerst uh, dat poorten en dan uh, in de verre hoek. Die bal gaat erin. Kun je dat omschrijven? Ja, het is een heel mooi, ja, echt een goed gevoel om te scoren. Alleen als je bijvoorbeeld de 1-0 maakt of de 2-1 is een, een heel uh, ander gevoel. Dan ben je ja, vrolijker en blijer. Alleen nu weet je dat, uh, dat die bal gewoon zo snel mogelijk gepakt moet worden. Omdat we ja, door willen drukken en uh, de gelijkmaker weer maken. En het zat de hele tijd uh, vanuit dat we die gingen maken. Alleen uh, ja, de laatste minuut krijgen we hem toch tegen.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 Ja, ik uh, kwam, ben in zo'n minuut naartoe als bankspeler eigenlijk. En, um, ja, ik heb, um, uh, twee keer ben ik eigenlijk op de bank terechtgekomen... en ja, daarna gewoon weer in, de, in het team gespeeld. En de laatste periode na de winterstop gaat het wel goed. De laatste tijd wel iets, iets minder. Maar ja, ik ben ook nog jong en tegenstanders gaan zich nu ook instellen... op onze speelstijl met uh, ja, gewoon uh, veel diepte. En, uh, ja, dus is het is moeilijk uh, om te zoeken, maar ja, dan probeer je gewoon, uh, ja, gewoon je best te doen... en probeer je andere manier te zoeken om uh, belangrijk te zijn voor het team. Speel jij hier volgend jaar nog? <laughs> Zoals het goed is dus wel. Uh, ik heb gewoon nog een contract voor uh, twee jaar. Maar ik denk dat er best wel wat aan uh, interesse voor jou is. Of hoor je dat niet? Nee, ik heb gezegd dat ik daar uh, niets over wil horen. Ik wil gewoon nu focussen op VV. Want um, ja, misschien uh, ga ik er wel... Uh, ja, dat ik er gewoon dat het in mijn hoofd ga meespelen. Dat is niet uh, de bedoeling. Uh, ik wil me gewoon focussen op VV. We hebben één taak. En dat is uh, erin blijven. En uh, daar ga ik alles voor doen. Waarschijnlijk wel via de nacompetitie. Ja, als het zo moet, uh, dan uh, moeten we het via DAMA doen. Maar uh, het belangrijkste is dat we erin blijven. Dus als het dan zo is, dan uh, moeten we het via de na bewerkstelligen. Dan we gaan we terug naar de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen. Eerder zei jij, uh, Martin Vergeel zag je zitten. Daar, daar zit ook nog de algemeen directeur Gudde naast. Dus ik uh, heb het idee dat er na afloop misschien even gesproken wordt... in de bestuurskamer over Immers. Oh, nou, dan ben ik toch nog later thuis dan ik had gehoopt. <laughs> uh, ja, dat zou kunnen. Dat, zou, ik, dat vind ik in ieder geval logische gedachten. Het is uh, 2-0. Ado Groningen kwartiertje nog te gaan. Groningen heeft dat dus geen vuist kunnen maken. Sterker nog, Immers was zo even dicht bij de 3-0. Met een uh, prachtige lop. Die kreeg de bal eigenlijk plomp verloren op 25, 30 meter van de goal. Voor zijn voeten zag dat de keeper wat uh, ver van, uh, voor zijn doel stond. Luciano. En dacht nou, ik til hem er wel overheen. Nou, over de keeper dat lukte, maar ook over het doel. Ado valt aan. Ado doet het eigenlijk uh, in die zin in alle rust. Want weet dat de buit normaal gesproken als je geen gekke dingen meer doet binnen is. Omdat bij Groningen het geloof ontbreekt. Zo simpel is het eigenlijk. Groningen wordt uh, zo links en rechts ook door Ado van het kastje naar de muur getikt. Er zijn uh, spelers bij Ado die er ook genoegen in scheppen om nu rustig, balletje breed, balletje breed, achter het standbeen langs, nog een paasje, nog een paasje. Groningen wordt daar dol van. Dat betekent ook dat er kleine overtreding worden gemaakt. Nu Burnett die het dan een keer zat is en een keer op de hakken gaat staan bij zijn tegenstander. Het zou me niet verbazen als dat straks aan de ene kant bij Groningen nog een kaart oplevert en aan de andere kant bij Ado nog een blessure ook, want dat Speel je er wel een beetje mee in de kaart. Maar dat je nu al kan concluderen bij 2-0. Met nog een kwartier te gaan. Dat je het gevoel hebt dat er buit binnen is. Zegt wel veel. Over dat wat Groningen deze wedstrijd uh, kan presteren. Sparv in duel met Toornstra. Toornstra wint. Sparv is echt sterker hoor. Maar Toornstra wint. Toornstra is slimmer. Immers schiet. Ah, Dat is een lekkere bal. Die krijgt die breed van Toornstra. Hij staat op de rand van het strafschopgebied, Recht voor het doel. Immers kan echt goed schieten. Dat heeft hij in de eerste helft al een paar keer laten zien ook. En deze bal die die zo ineens die op hem afkomt hobbelen ineens pakt, schiet hij maar net naast het doel van Luciano. Zo zit je eigenlijk eerder nog te wachten in deze wedstrijd op een 3-0 dan op een 2-1. En dat mag Groningen zich behoorlijk aanrekenen. Groningen mist nog altijd veel mensen. Heeft er dus voor komende zondag weer twee schorsingen bij: Bakuna en Kappelhof. Allebei hun zevende gele kaart. Hoe je als aanvaller Bakuna aan zeven gele kaarten komt en in één seizoen is met trouwens ook een raadsel. Maar dat zal dus wel weer puzzelen worden voor uh, Huistra. Immers opnieuw aangespeeld. In combinatie met Smolarek. Smolarek wordt denk ik vastgepakt. Maar Van Sichem vindt het niks. dan geeft geen strafschot. Nadat ik dacht toch echt de Pool een hand op zijn schouder kreeg. Zo in dat uh, strafschopgebied van Groningen. De bal rolt al weer uit. Adem moet genoeg nemen met een ingooi. Koen van der Laak gaat nog invallen. Dat is wel nog het vermelde waard. Niet zozeer omdat hij nog wat aan de stand in deze wedstrijd kan veranderen. Nou, ja, dat kan hij natuurlijk best. Maar ik zie het niet gebeuren. Maar wel omdat hij... Na anderhalf jaar blessure leed. Met een zware knieblessure. blijs dat hij eindelijk weer speelt. Maar nu ziet dat uh, ondertussen de 3-0 ook nog binnenvalt. Omdat Smolarek ja, die ingooi die uiteindelijk voor het doel komt bij de tweede paal. Heel makkelijk kan binnenglijden. Dan is uh, helemaal geen veldje meer aan de lucht voor Ado. 12 minuten voor tijd zorgt hij Smolarek voor de 3-0. En is de wedstrijd definitief beslist. Maar goed, Van der Laak, ik zei het, anderhalf jaar niet gevoetbald. Zware knieblessure gehad. De laatste wedstrijd die hij we speelde was in december 2010. Dus 2-0 of 3-0 of nog erger. Hij zal gek genoeg toch nog een prettig gevoel overhouden aan deze avond. Want hij voetbalt in ieder geval weer. Smolarek 3-0. De wedstrijd is gedaan bij ADO Groningen. Wij gaan aandacht besteden aan een divisie lager. Namelijk aan de Jupiler League. Want FC Zwolle keert morgenavond zo goed als zeker terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Art Langeler ontvangt FC Eindhoven. En bij winst is promotie een feit. Vorig seizoen leek FC Zwolle ook maandenlang op weg naar de Eredivisie. Maar na de winterstop bezweek de club onder de spanning. En werd alsnog RKC Waalwijk kampioen. Deze keer liggen de kaarten van Zwolle zo mogelijk nog beter dan toen. Als niemand tenminste last heeft van spanning. Ja, hoe zeg je dat? Een slechte generaal is een goede repetitie, toch? Dat is helaas. En dat is gewoon morgen een hele andere wedstrijd. Uh, wat ze zegt, de tribune zit zitten vol, uh, alles eromheen. Dus, uh... FC Zwolle-topscorer Nasir Machi. Spanning nam vanmorgen bezit van de spelers van FC Zwolle. Er werd niet goed getraind. En dat terwijl de voorsprong van Zwolle op Sparta 8 en op FC Eindhoven 9 punten is. Spanning is helemaal niet nodig voor de kampioenswedstrijd. Zegt boegbeeld Arne Slot concentratie wel. Nou, zoals ik in mijn hoofd heb zitten, is dat we morgen zelf winnen en dus kampioen zijn. Maar tegelijkertijd besef ik dat het een heel lastige opgave is, want uh, Eindhoven is met ons en uh, denk ik de beste voetbalende ploeg uit de Jupiler League. Uh, maar we, we hebben maar al te goed door wat er morgen op het spel staat, namelijk een kampioenschap. En er zijn een aantal jongens die vorig jaar hebben meegemaakt, die weten hoe erg het is om het niet te halen, om een kampioenschap te spelen, tegen herken, schreef thuis die je verliest met 3-0. Dus, uh, dus wat dat betreft zijn we wel gewaarschuwd. Ook Art Langeler is gewaarschuwd. Hij is de trainer van FC Zwolle. Ondanks de oplopende spanning in Zwolle... doet hij geen andere dingen dan vorig seizoen rond die thuiswedstrijd tegen RKC. Nou ja, dat zal het nog voor de duizend keer nog uitleggen. Vorig jaar was vorig jaar en dit jaar is dit jaar. En alles is anders. Onze spelersgroep is volledig anders. De tegenstander is anders. Er staan zelfs meer tribunes rond het veld dan vorig jaar. Dus alles is anders. Geen enkel moment van vergelijking is, uh, is terecht. Nee, maar je, je werkt er ook aan jezelf. Je ontwikkelt je het ook als coach. Nee, je probeert, je probeert de jongens op zo goed mogelijk manier voor te bereiden. Maar uiteindelijk is het heel simpel. De rol van een trainer is uh, secundair. Zij staan zelf in het veld en primair moeten zij de dingen doen. En we hebben een groep die best wel volwassen is. Die de afgelopen paasweekend heel goed heeft laten zien dat zij met druk uh, overweg kunnen. En ook onder moeilijke omstandigheden wedstrijden kunnen winnen. Dus uh, ik heb er al een vertrouwen in dat het morgen kan. Zwolle mist morgen keeper Diederik Boer. Het doelman maakt al tien jaar deel uit van de Zwolle selectie... maar raakte deze week tegen Fortuna Sittard nogal zwaar geblesseerd aan zijn hoofd. En mist dus het kampioensduel. Nou ja, op doktersadvies advies, omdat ik ook een aantal minuten gewoon buiten bewustzijn ben geweest... Eh, ja, was het gewoon onverantwoord en zeer onverstandig om, om nu alweer te spelen. Dus eh, ja, die, dat advies dat, eh, dat moet je gewoon ten harte nemen en dan kun je niet in de wind slaan. Als je naar je gezicht kijkt, dan zie ik vooral paars, roze onder je rechteroog. Hoe erg was het? Want er waren zwellingen die lijken voor een deel weg. Ja, nee, die zwellingen waren... Ja, toen, ik, toen ik zelf zeg maar, in de ambulance lag, werd me ook medegedeeld dat sowieso mijn oogkast uh, gebroken was. En uh, waarschijnlijk mijn kaak ook. Dus, uh, dus als je dan uh, twee uur later het ziekenhuis uitgaat en er uh, blijkt alleen zwellingen te zijn... Ja, dan, uh, ja, dan heb ik wel geluk gehad. Dus wat dat betreft uh, is het enigszins allemaal meegevallen. Als je, als je nou kijkt naar de afgelopen maanden... wij spraken elkaar na de wedstrijd tegen Sparta... meteen na de winterstop, die verloren jullie toen. Wanneer kwam bij jou het idee in de afgelopen periode... het gaat nu wel lukken? Nou, we hadden eh, vrijdag op Emmen thuis, die wonnen wij dan eh, met 1-0. Toen kreeg je tussenstanden door van, eh, van andere ploegen. Nou, toen werd het 8-9 punten. Maar toen had ik wel het vermoeden van... Eh, god, dan moeten wij in vier wedstrijden in één keer meer winnen. En we krijgen Veendam nog thuis, het nummer laatste is... Ja, dan moet het wel heel gek gaan lopen, willen we nou geen kampioen worden. Dus ik had vanaf vrijdag had ik wel het besef van, nou, dit gaan we niet meer weggeven. Ontspannen gedachten bij keeper Diederik Boer. Maar daar kan Art Langerler morgen nou net niet over beschikken in die beladen wedstrijd. Wat, wat moet je nou zeggen op, het, op een dag dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan, morgen, en toch heb je het nog niet binnen? Ik bedoel, wat zeg je als trainer tegen die spelers? Nou, sowieso niet dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan. Want dat, uh, dat is namelijk niet zo. We hebben een fantastische uitgangspositie. Maar we moeten nog één keer winnen. En uh, ja, ik, zeg, ik noem het een beetje een tenniswedstrijd. Waarin je de laatste game speelt om het uh, championship te kunnen halen. En je staat 40-0 voor. Maar je hebt hem nog niet. Dus op het moment dat je hem meteen naar slaat, dan ben je klaar. En dat kunnen we morgen doen. Maar als het niet lukt, wordt het 40-15. En dan wordt de druk uh, groter. Want dan... Ja, dan uh, als de tweede keer een dubbel fout is, dus is het 40.30 en dan komt Jules in één keer dichtbij. Dus, uh, dus wij, ons is er alles aan gelegen om morgen meteen die eerste service binnen te rammen. En, uh, daar is deze week op gericht en daar zijn we mee bezig om alles te doen. Garanties zijn er niet, maar we staan er uiteraard wel heel goed voor. Ja, de enige opdracht is dus niet op de baseline verdedigen. FC Zwolle dus onder hoogspanning. Alhoewel, de wedstrijd tegen FC Eindhoven begint morgenavond om 8 uur. En flitsen van die wedstrijd zijn te horen in de lopende programmering hier op Radio 1. Dat is een bijdrage van Rachter Niemeyer. Wij gaan weer naar Ado Den Haag tegen FC Groningen. Er wordt geklapt. Is er weer gescoord? Nee, maar de maker van de eerste goal gaat naar de kant. Dat is Charlton Vicento En Stanley Elbers komt voor hem in de ploeg laatste vijf minuten. Wedstrijd is gedaan. Ado Groningen is 3-0. Vicento dus 1-0. Dat was voor rust. Na rust kwam Omero, de Nigeriaan, met een kopbal in de kruising uit een hoekschop. 2-0 en Smolorek, die zeer alert reageerde bij een bal die voor zijn voeten kwam bij de tweede paal. En dat betekent 3-0. Groningen wil nog wel de eer redden. Dit is een aardig balletje trouwens van Soek in de richting van Tadic. Maar Tadic loopt dan niet door, maar speelt de bal terug. Dat haalt de vaart er totaal uit. Dan moet Sparf de bal opnieuw gaan inbrengen. Er staan er van Groningen nu wel vier te wachten voor het strafschopgebied. En dan wordt Tadic gevonden aan de linkerkant van het veld. Die krijgt een dubbele bewaking. Dan loopt hij eigenlijk wel vrij makkelijk langs. Zou nu eens kunnen gaan schieten. Kapt dan nog een keer en is dan de bal kwijt. Omdat Omeru in zijn kielzog was meegelopen. En dan kan je er één uitkappen. Maar dan staat de tweede ook nog in de weg. De Nigeriaan trapt de bal weer. Groningen wil dan de eer blijkbaar nog wel redden. Maar het is natuurlijk allemaal al lang gespeeld. Groningen zal zich moeten gaan opmaken voor de volgende wedstrijd zondag. Daar was men in Groningen ook nog niet zo heel gelukkig over. Want uh, ja, nu uh, een wedstrijd in Den Haag, donderdagavond, laat. Dan ben je ook nog, als je helemaal terug moet naar Groningen, laat terug. En dan speel je ook nog zondag om half één. We hebben het ook al gehad over de supporters van Roda. Die zullen het ook ongelooflijk leuk vinden en de KVB daar hartelijk voor bedanken. Dat je supporter bent uit Limburg en dan een uitwedstrijd naar Groningen hebt. En dan is die wedstrijd zondagmiddag om half één. Dan moet je dus om kwart voor zeven in je auto zitten om daar op tijd te zijn. Prima. Uh, nou ja, Groningen heeft in ieder geval, laten we het dan zomaar zeggen, tijd genoeg straks in de bus terug. Om na te gaan denken over wat er allemaal misging vanavond. Er gaat nu bijna nog iets goed ook. Als Tadit Soek aan het werk zet, dat lukt. Soek wil de bal dan voor het doel brengen waar hij dan voor het intikken zou moeten zijn voor Texera. Maar op dat moment staat er dan nog net een haarsbeen tussen. En zo blijft ook in dit geval de treffer, mag je zeggen, ADO bespaard. En krijgt Groningen dus niet. 87e minuut loopt. ADO 3, Groningen 0. Oh, oh, Show in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. Feel the trance, watch her dance. All these Je raden hoe een plaat heet. Ik denk dat u hem in dit geval wel had. Manfred Mann met Set de Clown. We gaan weer naar Ado Den Haag uh, in de wedstrijd tegen FC Groningen. Wisseltje, Bas? Ja, Ado is uh, vrolijk aan het wisselen. Dat mag ook met een 3-0 voorsprong in de slotminuten van de wedstrijd. Immers naar de kant. En uh, voor hem komt dan nog Verhoek. jon Verhoek dus. Maar ja, zoveel keuze is er niet meer bij Ado tegenwoordig. Komt dan nog in de ploeg. Boesabon is zo even nog gekomen voor Smollarek. Er komt nog een vrij schop voor Groningen. Dat een uh, twee, drietal keren eigenlijk in de buurt is geweest om nog de eer te redden. Maar elke keer zag dat er net op het laatste moment nog een been in, het, in de weg stond van Ado. Zodat de keeper van Ado, Coutinho, eigenlijk een vrij werkloze avond heeft gehad. Die heeft nauwelijks iets hoeven te doen. Sparf heeft de bal. Die geeft hij naar de rechterkant van het veld. Daar staat Luis Pedro. Die kan pasen. Dat doet hij naar Soek. Die overigens wel aardig invalt, vind ik. Soek schiet dan maar net voor langs. Soek is, dat is eigenlijk de enige... Bij Groningen waarbij je als je er naar kijkt denkt, die wil nog wel. De rest loopt daar wat uh, plichtmatig rond. Dat oogt allemaal zieloos. Maar bij Soek heb je het gevoel dat hij denkt, oh ja, die is fel. Die uh, is in duels fel. Die wint duels. Die tackelt. En zoals nu met een aardig schot. Laat hij in ieder geval even zien dat hij er is. Drie minuten extra tijd. Dat lijkt me eerlijk gezegd wat fors. Als zich er van Siegen. Maar die zal denken, god, het is eigenlijk best lekker weer. En waarom zou je vroeg naar huis gaan? Het is hier hartstikke gezellig. Het stadion loopt wel langzaam leeg. Daar weten de mensen dat... De buit binnen is. Balbezit voor Verhoek, De hoogte van de middenlijn. Die wil Omero aanspelen, maar die verslikt zich een beetje in de bal. Dan wordt er wel achterin ingegrepen door Koem, maar die kan niet veel meer doen dan de bal over de zijlijn te spelen. Groningen mag nog een keer gooien. Het is 3-0 voor Ado Den Haag in het duel tegen Groningen. We zitten in de extra tijd. Een wereldrecord. Dat is de inzet komende zondag bij de marathon van Rotterdam. Daarvoor is de aandacht vooral gericht op Mozes Mosop. de die vorig jaar in Boston tot 2 uur 3 minuten en 6 seconden kwam. Deze razendste de tijd werd echter niet erkend... omdat het parcours in de Amerikaanse stad niet aan de internationale eisen voldoet. In Rotterdam moet niet alleen de atleet een topprestatie leveren... ook de organisatie moet zorgen dat dus alles perfect geregeld is. Floris van Hoorn sprak erover met directeur Mario Cadix... en met Erik Brommert, die als racemanager de atleten... naar een wereldrecord moet begeleiden. Hij mag ze alleen niet achterop nemen. Een prestatie die Rotterdam al eens eerder leverde in 1988 en 1985. 2600 deelnemers zijn gestart hier op de Koolsingel. Natuurlijk de grote troeven over een kilometer of wat... meteen voorop het gebruikelijke beeld, het lange lint. Mario Cadix, de marathon van Rotterdam wil een wereldrecord komende zondag... Is dat iets wat je opzoekt? Is dat iets wat wordt aangeboden? Nee, dat is de ambitie die we hebben om het, parcours, het wereldrecord aan te vallen. Uh, en we hebben daar heel nadrukkelijk de focus gekozen om zeg maar, dit uh, topatleetveld aan de start te brengen. We hebben natuurlijk een fantastisch parcours, een heel snel parcours. Uh, we staan tweede op de wereldranglijst van snelste uh, marathonsteden uh, na Berlijn dat betreft hebben we eigenlijk heel veel uh, zaken al in, de, in, de, in het historie uh, opgebouwd. En uh, ja, we hebben met dit veld, het allersnelste en, en beste uh, atletenveld ooit hier in Rotterdam aan de start. En uh, ja, we hebben ambitie en we gaan het wereld aanvoeren. 5 ja. kilometer punt aan. En een drietal dat voor de wedstrijd ook al bekend was, loopt vooraan. Het drietal heeft een duidelijke afspraak gemaakt. Er zijn twee Belgen: Vincent Rousseau, Luc Wageman en de Olympisch kampioen Carlos Lopez. Oké, okay, ambitie is er. Wat ga je dan als eerste doen? We gaan de atleten erbij zoeken die, die die ambitie delen. Want uiteindelijk, als een organisatie iets wil... dan zal ze moeten kiezen en moeten ze focus hebben. En daar gaan we met de managers praten. En dan ga je een, een veld samenstellen. En dat veld hebben we nu samengesteld en heel de keuzes gemaakt... voor een veld wat in ieder geval 2-3 kan lopen. En als de weersomstandigheden meewerken een wereldkor op de klok kan krijgen. Ik kijk nu recht voor mij uit. Daar waar het schijn hangt van de 10 kilometer... 10 kilometer passage die op dit moment gaat plaatsvinden. De tijd 30-02, 30-02 voor het leidende drietal. En uh, dat gaat dus goed met deze mannen. De mannen die... Erik Brommert, wat is de rol van een racemanager bij Marathon? Het regisseren van de wedstrijd in het kort gezegd. Een hele taak als je op jacht bent naar een wereldrecord. Ja, absoluut. Ja, we zullen moeten zorgen dat uh, de atleten en de tempomakers die we komen de zondag in de race hebben... dat die in zo'n uh, zo vlak mogelijk tempo, en zo goed mogelijk tempo, vooral de eerste 30 kilometer zullen doorkomen. Om er daarna voor te kunnen zorgen dat uh, de jongens die dan overblijven uh, de tijd kunnen gaan lopen die ze ambiëren. 15 kilometer punt voor Russo, Wagerman en Carlos Lopez. De tijd, officieus. Ik kan niet anders dan op tijdens hier doorgeven. 45-24 half elf. Zondagochtend. Dan valt het startschot. Wat kan je in die uren daarvoor nog doen? Wat moet er nog gebeuren dan? Nou, wat, zoals het er voor ons uit wij gaan rond, rond half negen, kwart van negen hier... met de topatleten en, en de bussen gaan we naar de start toe. Uh, wij kunnen op dat moment niet meer zo heel veel doen. Wij moeten zorgen dat we voorbereid zijn, dat we klaar zijn... dat we de keuzes gemaakt hebben in de tijden waarop we vertrekken... met de atleten en met de tempomakers. En het is dan aan de atleten om zich uh, vanaf het World Trade Center... Uh, rustig voor te bereiden op de call single, uh, Ons vooral niet meer druk te maken en het uh, gewoon te laten gebeuren. Maar wil je de lopers, degene die dus kandidaat zijn voor een wereldrecord... Wil je die dan nog een boodschap meegeven voor zo'n race? Nee, ik denk als ik ze nu nog een boodschap mee zou moeten nemen, dat dat te laat is. Deze jongens hebben zich voorbereid in Kenia. En ik zeg zelf altijd, een, een wedstrijd win je niet alleen in de wedstrijd zelf, maar die win je in je voorbereiding. En die voorbereiding van deze jongens is echt goed geweest. Ze weten al vier maanden dat ze hier moeten komen lopen. En voor hun is de belangrijkste boodschap, is dat ze die dag het maximaal uit zichzelf moeten halen. En daar hebben wij alle vertrouwen in. Ongelooflijk, wat is dit schitterend. Daar gaat Carlos Lopez, daar gaat Carlos Lopez. Hij gaat richting de finish. Het is ongelooflijk. Hij heeft nog 20 meter en we zitten daar 5 meter achter. 207, 207, 207. Dat is alles. Ongelooflijk. Wat een wereldrecord. Wat kost het een wereldrecord? Uh, is verzekerd 350.000 dollar. Is het budgetair ook een verschil? Is het dit jaar duurder dan bijvoorbeeld vorig jaar? Dat is afhankelijk van uh, wat voor tijden er gelopen worden. Maar ik verwacht het wel. Half elf is het uh, startschot. Is dan jouw rol helemaal uitgespeeld? Nee, zeker niet. Dan gaat mijn rol beginnen. Want uh, op dat moment uh, zullen we er zorg voor moeten dragen... dat. Uh dat iedere kilometer in, uh, in de tijden gaan lopen... die we van tevoren graag zouden willen hebben. Dus ik zal, uh, zal samen met, met Joop Ademunt... Uh, heel erg kort op de tussentijden zitten... en uh, heel erg nauw in contact staan met, uh, met de hazen... om ervoor te zorgen dat uh, de tussentijden die we van ze verwachten... dat die ook daadwerkelijk gelopen gaan worden. Dus mijn rol is zeker niet over. Nee, dat gaan, uh, gaan dan hele, hele interessante uren worden. Althusscheidsmanager uh, Erik Brommert in een reportage van Floris van Hoorn. Sommige mensen zeggen wel eens ja, er is helemaal niks aan als je gehaast wordt... als iemand voor je uitloopt. Maar je moet het dan toch nog... Maar maar even doen en uiteindelijk wel afmaken. Het huidige wereldrecord is in handen van de Keniaan Patrick Makau. In uh, Berlijn liep hij de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter vorig jaar in 2 uur 3 minuten en 38 seconden. Dat is ongeveer de tijd die uh, mijn collega Bastiglat me meestal nodig heeft om van de tribune in een kleedkamer te komen en met een interview weer omhoog. Ja, als ik gehaast word, want anders lukt <laughs> uh, dat sowieso niet. Uh, het is afgelopen bij Ado Groningen. Het is 3-0 gebleven. Vicento 1-0. Uh, Omiru 2-0 met zijn eerste goal voor ADO Den Haag. En 10 minuten voor tijd Smollerek 3-0. Het kostte ADO allemaal niet zo heel veel moeite. Groningen oogde zieloos. Er is werk aan de winkel, maar dat is geen nieuws voor Pieter Huistra. Maurice Stijn, daar kan weer een lachje vanaf. Zo goed ging het met ADO, naar de winterstop namelijk ook nog niet. Dit is de eerste thuiszegen sinds 9 december toen de Heracles hier werd verslagen. Kortom, het is weer eens reden voor een feestje. 3-0, dat zijn duidelijke duidelijke zo niet alleszeggende cijfers bij ADO Groningen. Dit was uh, een uh, drukke driedaagse met uh, veel voetbal. Vanavond de Graafse Utrecht 3-0. VVV Vitesse 1-3. Aarder Den Haag tegen Groningen 3-0. VVV verlies dus. Dus heeft het zin gehad? De Boek Lokhoff heeft het gisteren zin gehad. Rutte Cocu heeft het zin gehad. Adriaans en McLaren. Kortom, zo kunnen we lekker doorpraten over voetbal. Zullen we morgen zeker doen in Langs de Lijnen zondagavond? Uiteraard ook bij Studio Voetbal. Direct komen er hele andere onderwerpen aan de orde in het oog op morgen. Gepresenteerd vanavond door Rob Trip. Ik vond het leuk om drie uur bij u te mogen zijn. We hebben sport en muziek gehad. Kortom, Langs de Lijn bestaat nog steeds. En hoe?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 Elke vrijdagnacht van 2 tot 7. Ik zie graag iets wat mooi is. Pittige gesprekken. Ik vind vrouwen zo interessant, maar ik begrijp er geen bal van. Bijzonder amusement. Wat heeft u, zachte like de En een vleugje actualiteit. Er is in onze maatschappij überhaupt een vermindering van autoriteit. Deze week in het laatste uur te gast in rondje correspondentie... journalist en voormalig buitenlandcorrespondent Margriet Brandsma. Nachtvluchten. Vrijdagnacht tussen 2 en 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dood Doodpaard speelt de persen van Aischi Tot en met 28 april. Doodpaard.nl <totraal> yes, yes, yes, yes. Kijk deze zondag live op je tv naar PSV AZ. Bestel deze eredivisietopper op sigo.nl slash tv op bestelling. <totraal> Dit is Radio 1.